Goedenavond, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle ogen in Amerika zijn weer gericht op Donald Trump. Good afternoon en welkom to een speciale edition van CNN Newsroom. Ik ben Caitlin Collins, live outside of Trump Tower hier in New York. Want hij is met zijn privéjet onderweg naar New York, waar hij morgen voor de rechter moet komen... Hij is daarmee de allereerste oud-president die een strafzaak aan zijn broek heeft, want Trump is aangeklaagd. Dat zou te maken hebben met een affaire die hij zou hebben gehad met een pornoactrice. Trump zou haar in verkiezingstijd zwijggeld hebben betaald en dat ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. En dat mag niet. Er worden voor miljarden aan nieuwe spullen voor het leger besteld. Zo komen er nieuwe raketsystemen, krijgen onderzeeërs en straaljagers kruisraketten en komen er nieuwe oorlogsschepen die onderzeeërs kunnen spotten. Volgens het kabinet laat de oorlog in Oekraïne zien hoe belangrijk bijvoorbeeld raketten zijn. Het invalide toilet van een ziekenhuis is geen kampeerplek. Maar daar dacht de man van 35 in Alphen aan de Rijn wel anders over. Hij zat er al een tijdje in tot agenten hem eruit haalden. De geur van alcohol en sigarettenrook kwam ze tegemoet. De man heeft geen huis en is aangehouden voor vernieling. Sinds vorige week is de chaos op een kruispunt vlakbij het huis van Samir in Amsterdam-Nieuw-West. Door werkzaamheden loopt het vast en is hij, gedipl en is hij gediplomeerd verkeersregelaar en besloot een handje te helpen. Ik zie dat, uh, net als hier, dat het gevaarlijke punt is, dan doe ik het. Want dat is mijn burgerplicht, uh, om de burgers in Amsterdam gewoon uh, veilig en wel te beschermen. Afgelopen week regelde hij het verkeer tijdens de avondspits. En ook vanochtend stond hij weer op het kruispunt. Ik kan niet altijd voor zorgen dat iedereen op tijd thuis komt. Dus hou alsjeblieft jezelf nog een beetje in als je ziet dat ik hier even stop. Uh, word alsjeblieft niet boos, want daar hebben we allebei niks aan. Dankjewel, dankjewel. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Help elkaar allemaal. <laughs> Dan nog het weer. Het blijft helder. Daarom kan het vannacht ook een paar graden vriezen. Morgen opnieuw zonnig en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 van de vroege pioniers waarmee het allemaal begon, de vroegere hardrock bands die in de jaren 70 opkwamen en van belangrijke invloed zijn geweest.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 Voortkomt uit de trash metal en hardcore punk. Vanavond doe ik het wederom wat rustiger aan... en is ditmaal de industrial metal aan de beurt. Dat elementen put uit industriële muziek en heavy metal. Hoewel het genre opgericht is in de late jaren 80... dankzij bands als Godflesh en Ministry... is de muziek meestal gecentreerd rond herhalende metal gitaar synthesizer en sequencer-lijnen, sampling en vervormde zang. Killing Joke staat algemeen bekend als een van de voorlopers... beginnend als een post-punk act met industriële in de elementen. De band schakelde uiteindelijk over op de stijl die ze in de jaren 90 helpen, hielpen creëren. Wat het hoogtepunt was van de populariteit van industrial metal. In deze tijd werden veel, veel geprezen industriële metal albums uitgebracht. Industrial metal omvat ook een aantal industriële subgenres zoals agro... Industrial en Coldwave en overlapt vaak enkele elementen van nu metal en postpunk. Ik draaide als uuropener stigmata van een van de pioniers van de industrial metal, het Geesteskind Ministry van L. Jurgensen. Dat een belangrijke rol speelde bij het vormgeven van de industriële beweging die de jaren 90 zou domineren. Na een ongunstige start met een geforceerde synthpopplaat With Avergy uit 1983 zette Jurgensen in 1986 het geluid, voort, er, geluid op zijn kop met de schokkende vibraties van Twitch. Om vervolgens een nieuw geluid in te zetten op de Land of Rape and Honey uit 1988 en The Mind is a Terrible Thing to Taste uit 1989. Hij was echt een meester in het gebruiken van kleine samples... en het transformeren ervan in unieke muzikale stukken. Jorgensen wist het meer traditionele rockaspect van de muziek te omarmen... na het recruteren van Mike Scassia, die zijn debuut maakte op de legendarische en platina-gecertificeerde Psalm 169 uit 1992. Ministry is zeer invloedrijk geweest in de alternatieve muziekscene. Hun mix van industrial metal en elektronische geluiden... hebben door de jaren heen talloze bands geïnspireerd. Hun albums worden beschouwd als klassiekers van het genre... en hun invloed is nog steeds zichtbaar. Dan gaan we door naar de one-man band Nine Inch Nails. Die is gevormd in 1988 door Trent Reznor. Hij bracht het genre naar het mainstream publiek... met albums als het Grammy-winnende Broken... en de bestverkochte Downward Spiral. Vergezeld van hun baanbrekende optreden op Woodstock in 1994. De verrijkende invloed van Trent Reznor... overstijgt de mainstream met all-time anthems in Like... Uh, het like a hole en de diepgewortelde vleeselijkheid van Closer. Als zowel songwriter als producer veranderde het meeste brein het genre door de typische loops en samples te versmelten met een versterkt rockrandje, waardoor de kloof tussen beide werelden werd overbrugd. De visueel overwel overweldigende live shows van Nine Inch Nails zijn legendarisch en worden een meer dan levensgroot spektakel. Dat werd weerspiegeld in drie multiplatina-albumcertificeringen. Uh, Van het debuutalbum Pretty Hate Machine draai ik zijn eerst geschreven song en tevens debuutsingle Down on It. Down in it, sorry. And I decided I was never coming down Just then a tiny little dot caught my eye It was just about too small to see it, But I watched it way too long It was pulling me down 9 inch nails draaide ik Godflesh met pop van het debuutalbum Street Cleaner. De band werd in 1982 opgericht onder de titel Fall of Because... maar bracht pas in 1988 hun eerste album uit... toen Justin Broderick en G.C. Green de band een nieuwe naam gaven... en besloot een drummachine te gebruiken voor percussie. Het verstikkende vuur en zwavel van Street Cleaner grens aan perfectie... met dreunende gitaarherhalingen, seismische bassgrooves... en de meest verwoestende drummachine ooit... gebruikt wat bijdraagt aan de sombere toon van het album... en bewijst dat je niet zo snel hoeft te gaan als Ministry om zo zwaar te zijn... Godflesh veranderde hun stijl van album naar album en is zeer experimenteel geweest. Wendelde zich nooit in een comfortzone en werkte het beste als het tegen genre nommer inging. Het geluid van Godflesh wordt algemeen beschouwd als een fundamentele invloed op andere industrial metal en post-metal acts. En als belangrijk voor zowel experimentele als extreme metal. Een van de oudere staatslieden, tezamen met Ministry, definieerde Skinny Puppy de industrie. Dankzij hun baanbrekende werk in het genre. En leidde dit tot een hele reeks andere gelijkgestemde acts. Maar weinigen waren in staat om te repliceren of te overtreffen wat de Canadezen zowel muzikaal als visueel hadden bereikt. De liveshows van de band kregen een goede of slechte reputatie. Aangezien frontman Ogre vaak in de lucht hing, terwijl een. Projector de achtergrond vulde met verontrustende beelden, die overeenkwamen met de thema's van de teksten van Skinny Puppy. Albums als Vivi Sect Six uit 1988 en Too Dark Park uit 1990 werden geprezen om hun bijtende sfeer en vormen de hoekstenen van het genre. Hoewel Too Dark Park een geweldig album is, betekende dit het einde van Skinny Puppy als een belangrijke kracht voor het grootste deel van 10 jaar, toen ze verwikkeld raakten in drugsproblemen, juridische geschillen en een gigantische strijd om een conceptalbum op te, maken, uh, op te nemen. Tussen de twee eerder genoemde albums verscheen het vijfde studioalbum Rabies in 1989. En hierop was ministry frontman Al Jurgensen te horen... die op verschillende nummers elektrische gitaar en zang uitvoerde. Het was voor het eerst dat de band metal-invloeden in hun muziek gebruikte... en het album bracht twee singles voort, Tin Omen en Warlock... waarvan de laatste een van de meest herkenbare nummers van de band werd. En deze single hoor je dus nu bij Play It Loud. Bikini Puppies Warlock draaide ik Shifter met Landfill. Afkomstig van hun debuutalbum Industrial dat in 1991 werd uitgebracht. Het enige album met zanger Mark Kleden. Shifter, opgericht in 1989... aanvankelijk bekend om het vroege... industriële metalgeluid en met laaggestemde gitaren... en het gebruik van drummachines... wordt genoemd als een van de grondleggers van de genre. Met latere albums werd de muziek... meer melodieus en punt beïnvloed. En de band kreeg uiteindelijk aandacht... met hun release www.pitchshifter.com uit 1998... vanwege de samensmelting van elektronische muziek... zoals drum and bass met metal en rock... die vergeleken wordt met de andere elektronische groepen... zoals... The Prodigy Shock rocker en industriële machine Marilyn Manson... ook bekend onder zijn echte naam Brian Hugh Warner... combineerde op zijn plaats weer de kolkende mechanische ritmes van het genre... met enkele van de meest bijtende tegencultuurbeelden die muziek ooit heeft gezien. Marilyn Manson wordt algemeen beschouwd... als een van de meest iconische en controversiële figuren in de heavy metal muziek... waarbij de band en de liedzanger tal van andere groepen en muzikanten wisten te beïnvloeden. Zowel in metal gerelateerde acts als in de bredere populaire cultuur. De iconen iconoclastische frontman pakte maatschappelijke kwesties frontaal aan... en ontdeed een deel van de zaken van zijn een genre tijdgenoten... met een sombere, wazige sfeer... en een synergie van zijn droonachtige sterfbedzang... Hoe polariserend een figuur ook kan zijn... droeg Manson's klassiekers bij in Antichrist Superstar en Mechanical Animals... met tijdloze kwaliteiten die tot op de dag van vandaag huiveringwekkend zijn. Als er een ding is om Manson en de Spooky Kids samen te vatten... dan is het dat de muziek gemeen was. Het parcours van zijn debuut Portrait of an American Family... werd bepaald door Mansons helse nabootsing van de tunnelscène in Willy Wonka en The Chocolate Factory... Het leidt naar een spookhuis van gothic-punk-achtige gruwelen en eigenaardigheden. Van de verwrongen seksualiteit op Cake and Sonomy... tot het giftige Get Your Gun die ik zo ga draaien... voelt het album aan als een koortsdroom van alle aspecten van de popcultuur uit de jaren negentig. Afgestemd op krankzinnigheid door Trent Reznor. En ik draaide naar Merlin Manson, de Duitse band Oemf met Seks. Afkomstig van hun tweede album Spam uit 1994. De band opgericht in Duitsland in 1989 wordt beschouwd als de pioniers van de Duitse Neue Deutsche herten beweging wat een fusie is van harde metal muziek met industriële geluiden. Ze worden ook geprezen als pioniers van de Duitse dansmetal... oftewel de dansmetal scene... en waren van grote invloed op ex uit de late jaren negentig zoals Ramstein. Omf was misschien wel een van de meest controversiële, invloedrijke... en populaire Duitse gothic-industriële bands die begin jaren negentig opkwamen. En ondanks hun belang voor de Duitse industriële scene... bracht de band pas in de vroege jaren 2000 door in de mainstream. Sinds de oprichting van de band zijn er... Geen ...geen bezettingswisselingen geweest... ...behalve tijdelijk personeel voor live optredens. Qua muziekstijlen is Frontline Assembly meer een electronic industrial band... ...dan een industrial metal band. Da Desondanks hebben ze verschillende keren met metal gespeeld... ...waarbij dit album hun enige volwaardige industrial metal album is. Alleen is Millennium een ander soort industrial metal album dan je zou verwachten. De nummers klinken als het vroege industrial werk... ...maar zijn anders gedaan omdat er geen echt gitaarspel op dit album is... Al het metal wordt geleverd door middel van samples die zijn geremixed... en ze zorgen voor goed voor een creatieve benadering van deze nummers. Deze voorbeelden bevatten alles van Pantera's Walk en A New Level... tot Metallica's Don't Tread on Me. Millennium is een geweldig album dat even headbangend als dansbaar is. Ideaal voor feestjes dus. Laten we die maar starten met de titeltrack. Van Fair Factory. En dat is misschien wel de meest oprechte metalband van vanavond, die niet zoveel raakvlakken vindt met de digitale machinaties van hun belangrijkste invloeden. Dat gezegd hebbende, kan de geoefende luisteraar de nuances binnen het merk Fear Factory detecteren. Die duidelijk gericht zijn op de stuwende herhaling, die een van de kenmerken van het genre is. Met een technologische focus klampte de band zich vast aan het cybercomputergestuurde aspect van industrial. En zo heeft klassieke albums als The Manufacture en Obsolete. Op hun tweede release, De Manufacture in 1995, verfijnde en schuurde de band de ruwere, ruwere elementen van hun geluid weg. De resultaten waren rond. Baandrekend. Er is geen verspeeld moment op dit vrijwel onberispelijke album. Van de kick drum extravaganza self Bias resistor tot het verwrongen met synthesizer doordrengte new breed. De band comprimeert hun stalen geluid tot brandende gesmolten rock. Maar de beste lofzangen gaan naar de verwoestende metal klassieke replica die we dus net hoorden. Vanwege zijn moeiteloze balans tussen melodie en di dissonantie. De knooppunten kwamen perfect overeen met The Manufacture, lieten Onuitwisbare ...indruk achter op het decennium... ...en blijven tot op de dag van vandaag... ...een van de meest vooruitstrevende metalalbums ooit gemaakt. De tot slot vanavond... horen jullie zo direct de Duitse industrials van Ramstein... ...en die bereikte het ondenkbare. De fysiek imposante groep brak door op wereldwijde schaal... ...ondanks dat ze alleen in hun moedertaal zongen. Een schijnbaar doodvonnis voor elke groep... ...die op het wereldtoneel wil landen. Zowel Doerhast als Engel bezorgden de band hun enige platinaplaat in de VS. Zeen het album waar het op stond. Doordat hun reputatie als een must-see-life act omhoog schoot... na hun optreden in de actiefilm XXX met Voor Je Vrij... bekend om zijn onophoudelijke vuurwerkshow... en uitgebreide en veel eisende stunts bracht Ramstein de industrie... naar plaatsen waar maar weinig bands tot uit konden komen... Tot zo in de tweede uur na het nieuws van 10 uur... met nog veel meer lekkere industrial metal bands. Dus blijf luisteren en geniet van Ramstein. Die Britte brennt, hör auf zu schreien und werde ich nicht, weil sie sonst auseinanderbricht.